10 uur, Funko Wolthuis met het NOS-journaal. Een groot Nederlands vissersschip is vanochtend overmeesterd... door de Ierse marine. Het schip werd geënterd omdat vissers de regels zouden hebben overtreden. De boot wordt naar de wal gesleept. Dat melden de Ierse strijdkrachten. Het vissersschip komt uit Katwijk aan zee. Het is niet bekend wat de vissers precies zouden hebben misdaan... en of ze zijn gearresteerd. Volgens de marine gaat het om het grootste schip... dat Ierland ooit heeft opgebracht. Het schip voert bijna 200 kilometer ten noordwesten van Ierland. Nederland wordt sinds 1946 al afgeluisterd door de Verenigde Staten. Dat zei hoofdredacteur Peter van der Meers van NRC Handelsblad... in het tv-programma De Wereld Rijd Door. Volgens hem begonnen de Amerikanen met spioneren in Nederland na de oorlog. Vanaf morgen brengen NRC Handelsblad en NRC Next... Nederlandse onthullingen uit het NSE-dossier van klokkenluider Edward Snowden. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, de OPCW in Den Haag, heeft chemiebedrijven over de hele wereld gevraagd of ze de Syrische chemicaliën willen verwerken. Die liggen in Syrië opgeslagen voor het gebruik in chemische wapens. Het afvoeren en vernietigen van de chemische stoffen gaat waarschijnlijk 35 tot 40 miljoen euro kosten, denkt de OPCW. Het gaat bij elkaar om 800 ton aan chemicaliën die moeten worden weggehaald. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn voor een kort kennismakingsbezoek in Colombia aangekomen. Colombia en Venezuela zijn de laatste pleisterplaatsen op hun reis naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Het koningspaar werd in Bogota ontvangen door president Santos. Daarna werden de volksliederen gespeeld en inspecteerde koning Willem-Alexander de erewacht. En na de ceremonie was er een lunch in het paleis. Het weer... Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 3 tot 0 graden. Morgen overdag wolkenvelden, van tijd tot tijd ook zon. En dan wordt het zo rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Maak kennis met aangenaam klassiek.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 en blijf in actie komen voor de Filipijnen. Bedankt. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond. Het lange baan schaatsen zal in de nabije toekomst... een ware metamorfose ondergaan. Althans, als het aan de Nederlandse schaatsbond ligt. Die wil diverse veranderingen invoeren... waardoor de sport spannender wordt en dus aantrekkelijker. Een oud schaatser Jochem Uitenhagen is een voorstander. Als we straks alleen maar Nederlands op het podium... er zit niemand op te wachten. En ik denk dat het allrounder wat... Nou, waar wij als Nederland heel goed in zijn, dat we de baat hebben om tegenstand te creëren. Straks ook de reactie van KNSB-directeur Ari Koops. Een andere bond, de KNZB, stelde een technisch directeur aan, Joop Albeda. De vroegere volleybalcoach maakte al de nodige uitstapjes... naar andere sporten, maar het zwemmen is weer helemaal nieuw voor hem. Toch ziet hij dat niet als een belemmering. Ja, die vraag uh, wordt natuurlijk altijd gesteld... als je op een vreemd terrein begeeft. Nou, ik hou maar één slogan aan de laatste tijd. Een goede slager is ook vroeger geen koe geweest. <laughs> de Nederlandse waterpolomannen willen dolgraag naar Rio... maar hebben daar wel geld voor nodig. Vandaag probeerden ze geldschieters te vinden. Rob Robin vergalen heeft in ieder geval genoeg te bieden. Nou ja, voor 20 mag je mee naar Barcelona. Voor 50 mag je mee naar Rio, voor 20... Uh, 2 ton mag je mee naar de Olympische Spelen als we ons kwalificeren. En we zeggen, gekscherend ook wel eens: voor 5 ton mag je op de reservebank zitten. En ben je wisselspeler, mag je mee op reis. In deze uitzending blikken we uitgebreid terug op de schaak 2-kamp om de wereldtitel. Kijken we vooruit naar het betaald voetbal van dit weekend. En praten we met correspondent Hedwig Zedijk over het bezoek dat FIFA-baas Sepp Blatter bracht aan die andere baas, de paus. Maar we beginnen met schaken want Magnus Carlsson is uh, wereldkampioen. En Chennai versloeg hij de uitdager Viswanathan Anand nee, de kampioen met drie de kampioen. Punten. De kampioen? Hij versloeg de kampioen. Hij versloeg de kampioen. Ja. <laughs> Ja, oh natuurlijk, hij was zelf ja, ja, ja. Als uitdaging had ik moeten zeggen. Met drie punten verschil: 6,5, 3,5. U hoorde Hans Beum, want die is in de studio. Carlsen is na Kasparov de jongste wereldkampioen uit de geschiedenis. Is er een nieuw tijdperk aangebroken, Hans, in de schaakwereld? Ik denk het wel. Ja, het, dat kun je wel zo stellen. Ja. Zo, om te beginnen: zo'n jonge jongen, hè, 22 jaar. Uh, hij had trouwens al eerder wereldkampioen kunnen worden, hoor, maar hij beviel gewoon de cyclus niet uh, twee jaar geleden. Maar ja, dat geeft uh, nieuw... En de cyclus niet. En nou, kan je dat zeggen als twintigjarige Mijn, Mij bevalt de cyclus niet. Nou, hij had ook wel gelijk. Want ja. ze hebben, door hem hebben ze de cyclus veranderd. En de anderen waren er ook wel mee eens met zijn protest. Alleen die waren wat... Ja, die konden zich niet permitteren... om, om zo'n lucratieve cyclus te laten, links te laten liggen. Hij wel. Dus... Uh, nou, dat, dat zegt wel wat, dat doet een beetje denken aan Fischer. Die had ook van, die, die sloeg ook reclames af voor uh, hele grote uh, frisdrankenmerken, omdat die zei, ja, dat drink ik niet. Zij <laughs> zei, ze, ja, maar je kunt een miljoen krijgen. Zij zei, ja, maar ik drink dit niet. Ja. Weet je, dus dat is een beetje, uh, oké. Okay. Wat is het voor iemand? Nou ja, dit, dit tekent hem al, dit typeert hem al. Uh, wat hem ook typeert, dat is die laatste partij. Hè? Want hij heeft die laatste partij dan weliswaar remise gemaakt. En daardoor heeft hij dan, is hij dus wereldkampioen geworden. Maar gedurende die partij had hij al verschillende keren remise kunnen uh, afdwingen. Door, omdat hij aan de, aan de betere hand was. En dat deed hij niet. Hij speelde op winst. En dat, dat, dat zegt ook wel iets. He, Cas Je noemde net de naam Kasparov. Dat was ook ja. uh, een, een hele jonge wereldkampioen, 22 jaar. Uh, die had dat ook, dat maximalisme. Dat, dat gewoon gaan voor ieder punt. En daarvoor heeft hij ook op, op een soort wereldranglijst aller tijden... staat Carlson ook het hoogste en Kasparov staat tweede. Een hele andere manier om, om uh, je krachten uh, zakelijk en, en praktisch te verdelen... was wat Karpov deed. Als hij eenmaal een toernooiwinst uh, aan zag komen... kon hij meer, meer, niet meer ontglippen... dan, dan freewheelde hij naar het einde ja. toe. Dat, dat doet Carlson niet. Dus zelfs in die laatste partij... Waarin hij met een remise... een wereldkampioen kon worden. De hele ceremonie staat klaar. De ceremoniemeesters, al die in Indië... je weet wat dat, wat dat, wat dat wil zeggen. Uh -huh. Met allemaal lauwe kransen en de pers en dit en dat. En hij speelt een partij van zes, zeven uur. En hij wil gewoon nog steeds... die laatste partij ook winnen. Het lukt hem net niet. Hij kwam weer heel dichtbij. Maar ja, dat typeert hem ook. Dus Het is een, het is een maximalist... In, in zoals hij uh, wil performen. En... Nou ja, hij is een klein beetje wereldvreemd. Zoals bijvoorbeeld uh, het laatste... Zoals, long, al grote, grote zoals veel <laughs> grote schakers. Maar wel op een, een aangename manier. Hij maakt geen, geen ruzie met zijn tegenstanders of wat dan ook. Dat, dat kent hij helemaal niet. Dus uh -huh. hij, hij gaat voor het, voor het bord, voor het spel. Dus ja, het is een... Uh, en hij is natuurlijk uh, jong. Hij wordt gevraagd voor, voor kledingmerken. Hij wordt gevraagd om, om in films uh, op te treden. Dus dat, je krijgt nieuw elan. Je krijgt nieuwe sponsors. Je krijgt... Uh, er komt weer een ander werelddeel nu opzetten. Anand heeft enorm veel goed gedaan voor Indië. Er zijn, er zijn nu heel veel uh, Indische grootmeesters. En... Uh, India's uh, vrouwen die, mm -hmm. die, die opkomen. Overigens, dat hele wereld, die, die kant van de wereld... het heeft Anand opge, uh, op laten komen. nou Nu krijg je vermoedelijk de Scandinavische landen. Noorwegen begint langzamerhand uh, schaakgek te worden. Alle partijen waren live in Noorwegen ook uh, te volgen. Dus ja, je krijgt een, nieuwe, een verschuiving van aandacht... een verschuiving van sponsors, een verschuiving van... dat, dat creëert hij. Dus dat, uh... Heeft hij in die hele serie geen fout gemaakt... Heel weinig. En de fouten die hij maakt... ook als je kijkt naar... hij zal wereldleider, wat Schaken dan betreft, sinds 2010. En de partijen, die Schaarse partijen die hij verloren heeft... heeft hij alleen maar verloren. Ik kan er één of twee zo voor mijn geest halen. Zo weinig verliest hij. En die verliest hij dan alleen maar omdat hij te, te veel wil... Te veel wil. Hij verliest niet omdat de tegenstander hem verslaat. Hij verliest, hij verliest van zichzelf. Zeg maar. ja. Dus hij is wel historisch, mag hij zich tot de allergrootste rekenen. Ja. Als ik jou zo hoor, is er een nieuw tijdperk aangebroken. Betekent dat de periode Anand over is? Ja. Ja, Anand begon zelf al af te zakken uh, de laatste tijd. Hij stond natuurlijk heel lang nummer 1 in 2010. Toen begon hij al, uh, heeft hij, hij heeft vijf keer om de wereldtitel gespeeld, vijf keer gewonnen, maar twee of drie keer vanuit een achterstand. Dat was al in 2010, 2012. Dus hij begon al wat, te, uh, ja, hij begon al wat te, te, te, niet meer zo foutloos te spelen. Hij zei ook bij de persconferentie nu vandaag na afloop van die partij, van de laatste jaren begin ik fouten te maken. En uh, die komen nog meer aan het licht als je zo'n tegenstander hebt als Carlsen... Die, waarbij je constant onder druk staat. Dus hij is 43 jaar. Uh, hij is inmiddels weggezakt naar plaats 8-9 op de wereldranglijst. En gezien uh, het feit dat hij in die hele match niet één vuist heeft weten te maken... ja, het is de eerste keer in de geschiedenis dat de, dat de wereldkampioen geen partij heeft gewonnen. Niet één partij in een tweekamp. Ja, dan kun je toch wel stellen dat zijn tijdperk... een mooi tijdperk van 13 jaar, uh, dat al voorbij is. Ja. Ja. Hij mag ook niet uh, als volgende Carlsen meteen weer uitdagen. Nu. Nee, dat was vroeger zo. Dan had je de rematch. Maar dat was in de oude tijden. Nu kan uh, Anand zich wel weer scharen bij een soort kandidatenmatches. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, de motivatie en de energie uh, hem... Uh, dat trekt hij niet meer. Dat, uh, dat, het, is, het is heel mooi geweest en hij heeft, hij heeft iets enorm goeds neergezet. Hij heeft zijn land schaakgek gemaakt... En uh, hij is een belangrijk figuur. Uh, dat blijft hij natuurlijk. En hij kan ingezet worden voor ja, ambassadeurschap... voor veel grotere zaken dan het, uh, dan het schaken. Dus hij heeft zijn taak volbracht, zeg maar. En wie zie je wel in staat om tegen Kalsen uh, op te gaan? Die als, ken ik als nog als ik... niet. En die <laughs> kent niemand nog. Die is er nog niet. Nee, die is er nog niet. Ik zal niet zeggen dat hij nog geboren moet worden. Want dan, dan lig je... Uh, dat, dat is wel heel ver weg. Dan praat je over twintig uh, jaar. Zo lang zal hij niet regeren. Maar degene die hem zal verslaan, die is nu nog niet bekend. Die zal vijf uh, of zes of zeven ja. jaar zijn. Want hij heeft zo'n afstand... ten opzichte van uh, de, de rest van de wereldtop... dat uh, niemand die je kent kan hem bedreigen. Oké, okay. bedankt Hans Böhm. Alsjeblieft. Het zat er al enige tijd aan te komen en vandaag werd het officieel. Joop Albeda wordt technisch directeur bij de Zwembond. Hij wordt bij de KNZB de opvolger van Jacco Verharen... die bij de Bond van Australië aan de slag gaat. De vroegere volleybalcoach blijft aan... tot en met de Europese kampioenschappen volgend jaar in Berlijn. Maarten Friesma vroeg aan Albeda waarom hij voor deze klus heeft gekozen. Nou, in de eerste plaats is het natuurlijk een ongelooflijke uitdaging om het zwemmen te helpen. Uh, ik heb atletiek nu gedaan om de erfenis zeg maar, van Peter Verlooij uh, te beheren, die gestopt is. En Chaco die nu weggaat is ook iemand die een geweldige medaillefabriek eigenlijk geconstrueerd heeft voor de Nederlandse topsport. En het zou zonde zijn als er geen richting en sturing is om dat het komende jaar te laten glijden. Dus toen de vraag kwam was het eigenlijk vrij makkelijk. Het is een wereldsport, grote sport, belangrijke sport ook voor Nederland, ja. Dan zeg je ja, alleen dan wordt er natuurlijk ook al snel gezegd... Joop Albra heeft geen zwemachtergrond. Je hebt het inderdaad ook laten zien bij de atletiek. Dus het, het is niet een vereiste, maar het lijkt me tegelijkertijd ook wel ingewikkeld. Ja, die vraag uh, wordt natuurlijk altijd gesteld als je op een vreemd terrein begeeft. Nou, ik hou maar een, één slogan aan de laatste tijd. Een goede slager is ook vroeger geen koe geweest. Maar hoe werkt het dan in de praktijk? Nee, God, ik, waar ik me natuurlijk mee bemoei als technisch directeur... daar zit altijd nog de schakel van de coaches in. Dus ik probeer coaches zo goed mogelijk te maken. Atleten uh, te gebruiken in het besluitvormingsproces. Daar ligt het primaat van de kennis. En daarboven heb je dus eigenlijk een, ik noem het altijd een achtal processen... die gaan over atleten, over coaches, goede accommodatie... Uh, voeding en herstel, fysiek, mentaal, transport en huisvesting. En eigenlijk heb je dan topsport wel gehad. Nou, en die gelden voor elke tak van sport. Daar is zwemmen niet anders dan atletiek of als volleybal. En de enige componenten die groot verschil zijn, zijn bij wijze van spreken: volleybal begint met een teamstructuur en zwemmen begint met een individuele structuur. Ja. Uh, wat je bijvoorbeeld zag bij het roeien, wat je daar deed, was dat je ook oud-topsporters uh, er nadrukkelijk bij ging betrekken. Ga je dat ook bij het zwemmen doen? Bijvoorbeeld een man als Pieter van der Hogeband, ga jij die, uh, die banden aanhalen? Nou, dat heb ik eigenlijk altijd uh, gedaan. Ik heb het bij de NOC bij, uh, in de periode tot 2005 heel sterk gedaan. Ik heb het inderdaad bij het Roeien gedaan. Ik heb het ook bij de atletiek, maar heb, omdat het wat weerbarstiger is... heb ik daar Charles van Kommenay, Peter Verlooy en Henk Kraaienhoff bij betrokken. En ik heb vanochtend al uitgebreid met Pieter van de Hogeband... waar ik toch al een hele hechte relatie uh, mee heb. Die heb ik uiteraard gezet. Ik wil toppers om mij heen verzamelen... die helpen om in het doolhof niet te verdwalen en gewoon af en toe te denken van dat is een interessante weg... om die in te slaan. Ja, en is dat dan, betekent dat dan concreet dat je zeg maar, af en toe met hem spart? Of krijgt het ook een officiële functie? Nou, de vorm waarin je dat doet... is dus natuurlijk afhankelijk van uh, laat zeggen, mijn eerste inventarisaties... en mijn gesprekken met Chaco uh, de komende maand. Om te kijken waar liggen... Uh, potentiële pijnpunten op weg naar het EK 2014 in Berlijn... en verder natuurlijk naar Rio. En dan vervolgens ga je kijken welke taak vloeit eruit voort. Wie kan er het beste doen? En daar vloeit dan eventueel werk uit. Maar je moet er niet omdraaien door eerst mensen erbij te betrekken... en dan werk te gaan verzinnen. Er is een taak te volbrengen, een succesvolle zwemploeg neer te zetten. Daar kan de geschiedenis, hoort daarbij. En de rol en de wijze waarop, dat gaan we later bekijken. Ja, maar in die zin zou de, zou de naam van Pieter van de Hoogband... dat ligt wel voor de hand dus... Dat ligt niet alleen voor de hand, dat is voor de hand. Ja, precies. Uh, uh, heb je überhaupt al iets meegekregen van de zwembond? Van joh, uh, pas op, daar moeten de aandachtspunten liggen? We hebben een, uh, altijd een drietal gesprekken. Uh, het eerste gesprek is verkennen. Het tweede is wat meer naar de details. En de derde is om het, om het af te ronden. Ik heb natuurlijk wel een beeld van, uh, van het zwemmen. Maar ik ga daar nu geen uitspraken over doen. Ik laat mij, zoals ik het bij Roeien heb gedaan, eerst een kleine honderd interviews... Met verschillende mensen die ik belangrijk acht en daarna vorm ik, ik mijn mening en die toets ik aan de resultaten die de bond zelf heeft. Ja, ja, wat dat betreft moeten we dus nog even afwachten. Toch één concreet dingetje er even uitpikken. Uh, het is onlangs heel onrustig geweest in Eindhoven rond Ranomi Kromi, Jojo En die gaat nu aan de slag met een hele jonge, onervaren coach. Uh, is natuurlijk tricky allemaal. Ik neem aan dat dat echt wel jouw aandachtspunt uh, heeft, uh, dat het jouw aandacht heeft. Ja, natuurlijk, het is logisch, Ranomi is uh, samen met Femke Heemskert, Inge Dekker. Dat zijn de blikvangers in het, uh, het baanzwemmen. Dat zijn mensen die heel belangrijk zijn. Die moeten we zo faciliteren dat de kans het grootst wordt dat die groep ook succesvol wordt op het EK en op, in Rio. En de wijze en hoe de begeleidingen gaan uitzien, dat ga ik gewoon rustig eens even bekijken. Uh, Ranomi is een volwassen meid geworden. Uh, dat was hetzelfde wat ik vroeger met Pieter van den Hogemand en Inge deed. Die geven mij de informatie wat ze nodig hebben. Dat toetsen we kritisch en daarna passen we de organisatie aan om hun succesvol te maken. Het is faciliteren van topsporters, unconditioned op weg naar succes. Ja. Je doet het in principe tot het EK in Berlijn. Is dat, dat is zeg maar nu de afspraak? Ja, het is tot 1 september. Dan heb ik dus zeg maar een soort kritische analyse over de structuur van de verenigingsstructuur via het regionale trainingscentrum naar het Nationale Trainingscentra in Eindhoven en Amsterdam. Dat heb ik dan afgerond. En ik heb, ik heb gezorgd dat wij in Berlijn een vlekkeloze EK hebben gehad waarbij zoveel mogelijk medailles gewonnen worden. En, en kun je in zo'n relatief korte tijd. kun je dan wezenlijk je stempel erop drukken? Of, of is dat misschien dan ook wel weer te kort eigenlijk? Nou ja, dat is misschien. Uh, ik zie dat niet als een, een, een proces wat er nou wezenlijk zoveel veranderd moet worden. Er staat gewoon een fantastische organisatie. We hebben de afgelopen jaren, de afgelopen tien jaar toch wel heel veel zwemsuccessen gehad voor een relatief klein land. Laten we dan niet denken dat overal een revolutie voor nodig is. Sommige processen lopen meer als evolutie, wat is de volgende beste stap. En daarvoor ga ik al die processen die ik zo net genoemd heb, dus kritisch bekijken. Je gaat je ook wel weer bezighouden op de lange termijn met jouw opvolger. Dat is nu natuurlijk een beetje raar om daar nu al over te beginnen. Maar jij wordt er ook bij betrokken. Heb je al een naam in je hoofd? Nee, niet over nagedacht. Joop Albeda was dat. En als het aan de Koninklijke Nederlandse schaatsbond ligt... gaat het schaatsseizoen er heel anders uitzien. Grootste probleem is, gek genoeg, dat Nederlandse schaatsen te veel domineert. En dat moet anders. Een van de opvallendste voorstellen is daarom... om op de Europese kampioenschappen de langste afstanden te schrappen. Dat betekent dat bij de mannen geen 10 kilometer wordt gereden... en bij de vrouwen geen 5 kilometer meer. De afstanden moeten korter om het aantrekkelijker te maken. En vooral spannender. Dat zegt Ari Koops van de KNSB. Ja, dat denk ik zeker. En daarom is het goed om ook dingen uit te gaan proberen. En dat begint bijvoorbeeld dan met een Europees kampioenschap... Kleine vierkamp. Maar we kunnen ook kijken naar de wereldbekerwedstrijden... die nu verspreid zijn over het hele jaar. Dat willen we graag compacter gaan maken... en dat in de eerste helft van het seizoen organiseren. Daar dan ook heel specifiek bijvoorbeeld de 10 kilometer terug te laten komen... als een hele mooie afstand. En voor de kerst al afsluiten met de World Cup finale... zodat je hele wereldbekercyclus voor de kerst al klaar is. Een heel helder programma. Minder wedstrijden, zodat sporten zo goed kunnen blijven trainen... Uh, en dat is klaar voor de kerst. En na de kerst, in januari, februari... willen we dan de grote toernooi hebben. Met een EK kleine vierkamp. Nog steeds een wereldkampioenschap. Grote vierkamp. Maar ook nog steeds de weken afstanden. En ook daar weer de 10 kilometer terug laten komen. Als een hele bijzondere afstand. Die we heel graag willen behouden. Maar dan toch, waarom is dan bij de mannen die 10 kilometer eruit gehaald... en bij de vrouwen de 5 kilometer? De EK's. Nou, we zien als we vooral kijken bij de, de mannen... Dat er heel veel mensen zijn die nog heel goed de 1500 meter en ook nog de 5 kilometer aankunnen. Maar de 10 kilometer vinden ze lastig. Daar moet je heel veel voor trainen. De echte allrounder is eigenlijk ook degene die de 500 en de 10 kilometer beheerst. Of bij de dames de 500 en de 5 kilometer. Nou, daar kun je dan heel goed één keer per jaar de nadruk op leggen bij de wereldtitel. Maar daarnaast kunnen we ook kijken en we zullen dat ook uit moeten proberen. Hoe spannend wordt een kleine vierkamp door de vijf en de tien kilometer van het Europees kampioenschap af te halen? Want dat is wat erboven hangt. Dat is het hoofddoel. Het moet interessanter worden? Tuurlijk, want uh, het zou niet goed zijn als Nederland ten alle tijde 1, 2, 3. Dat is voor geen enkele sport is dat goed. We doen graag mee in de competitie en we zullen ook altijd blijven streven om 1, 2, 1, 3 te blijven. Maar het gaat er wel om dat het een heel spannend evenement is, zodat publiek daar graag naar wil komen kijken. Zowel in het stadion, maar ook voor de tv. Wat zit hier verder achter? Uit Wiens Koker komen al deze plannen? Nou, die komen uit een uh, grote groep mensen... waar we in Nederland mee in gesprek zijn geweest. We hebben zelfs ook al wat gesprekken gehad... Uh, in het buitenland. Maar dit is met name uit een uh, visieplan... podium tot podium heet dat plan, gekomen. Waarin we zowel met mensen uit de media... Uh, sponsoren, sporters, coaches hebben gesproken... over hoe zouden we nou kunnen vernieuwen binnen de schaatsport... zodat het ook in de komende tien jaar zeer aantrekkelijk blijft. Ja. En daar is dit uh, plan uit uh, voortgekomen. Komt er nu ook een EK-afstanden? Nou, dat is bijvoorbeeld een uh, voorstel van, uh, van Polen. Uh, een EK-afstanden... En dat willen wij dan graag koppelen aan een ek oorround round voor de kleine vierkamp. Dat zou best een optie kunnen zijn. Het kan heel belangrijk zijn voor, uh, voor de kleinere landen... dat ze ook met een titel thuiskomen. Uh, of zelfs mee kunnen doen. Want bij het wk oorround round mogen er maar 24 mensen starten. Nou, dat betekent dat het voor de kleinere landen in Europa lastig is... om überhaupt mee te kunnen doen aan een wereldkampioenschap. En dan zou het heel belangrijk kunnen zijn om juist mee te kunnen doen... aan een Europees kampioenschap per afstand, waardoor die sport zich ontwikkelt... waardoor de jeugd ook zegt... ja, maar ik mag wel naar een Europees kampioenschap. Dat kan... Een hele goede stimulant zijn ook voor jeugd. Arikoops ah, koops over de ingrijpende plannen van de KNSB. Die plannen zijn wel het resultaat van veel overleg met alle betrokkenen, u hoorde het me al zeggen. Ook schaatsers hebben hun zegje gedaan, onder wie oud-schaatser Jochem Uitenhagen. Tegenwoordig is hij voorzitter van de atletencommissie. En In zijn tijd was hij natuurlijk specialist op de 10 kilometer. En de vraag is dan ook wat hij vindt van het idee om die afstand te schrappen van de EKO Round. Ja, ik, op, op zich persoonlijk vind ik het jammer. Maar let wel, er is nog steeds een WK al rand en daar wordt de 10 kilometer niet uitgehaald. En ik denk, wil je langer termijn kijken, dan kunnen we terug blijven kijken hoe mooi een 10 kilometer is. Ik vind het fantastisch om een 500 en een goede 10 kilometer te kunnen schaatsen. Maar we moeten ook kijken van naar de internationale rijders. En het kan zomaar zijn dat op het moment dat het Europees kampioenschap een kleine vierkamp is, dat schaatsers zich toch wel meer aangetrokken gaan voelen tot zo'n kleine vierkamp en dan de stap naar het WK-allround waar zo'n 10 kilometer in zit... dat die wat kleiner wordt, dat mensen ook meer bereid zijn... om daar op termijn ook weer voor te gaan trainen. Dus ik zie daarmee niet dat dat hele allround met een 10 kilometer van het, van het podium verdwijnt. Nee, absoluut niet. Ja, want even kort door de bocht gezegd kun je zeggen... van dat ja, Nederland en een aantal andere landen binnen Europa... die domineren, heersen echt op die ja. 10 kilometer. En zo ja. geven we ook de kans aan de wat mindere landen op zo, EK. Zo zou je dat kunnen stellen. Maar goed, wij zitten natuurlijk, de 10 kilometer is een fantastische afstand om te rijden. We zien de laatste jaren ook, met name de laatste twee, drie ritten waar echt strijd is. Maar goed, als we straks alleen maar Nederlanders op het podium... dan zit niemand op te wachten. En ik denk dat het allrounde wat... Nou, waar wij als Nederland heel goed in zijn... dat we de baat hebben om tegenstand te creëren. Nou, als je enigszins aanpassingen in het programma kan doen... waardoor het leuker wordt voor het internationale schaatsen... dan denk ik dat we daar absoluut niet, uh, niet tegen moeten zijn. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat je uh, vooruit moet kijken. En je ziet dat, er gewoon, uh, dat alles sneller uh, gewenst wordt, vanuit de jeugd ook. Dan moet je dat lef hebben om dat ook te doen. als we nu stil blijven zitten... Ja, dan, gaat het gewoon, uh, dan heb je kans dat je straks uh, achteraan staat. En dan zeggen we, wat is er met schaatsen gebeurd? Nou, die, dat moet je zien te voorkomen. En dat zei Jochem Uithahagen tegen verslaggever Vlado Veljanovski. De KNSB gaat het plan in het voorjaar voorleggen aan de andere landen... op een congres van de ISU, de Internationale Schaatsfederatie. En dan moet blijken of er ook een meerderheid voor is. Tot 11 uur, NOS langs de leen met Rono's boot... met private eyes. De Nederlandse waterpolers hebben geen cent te makken... sinds NOC*NSF NOC-NSF de geldtraan voor de nationale ploeg heeft dichtgedraaid. Maar onder leiding van Robin van Galen... wil de ploeg wel naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. En dus zijn de waterpolers zelf sponsors bij elkaar gaan sprokkelen. In Rotterdam kwamen die geldschieters vandaag bijeen. Steven Dadebout was er ook. In 2008 werd Robin van Galen nog Olympisch kampioen... met de waterpolo-vrouwen. 2008 was geld geen probleem. Met de dames werkte ik toen de tijd tussen 2005 en 2008 met een budget van een miljoen euro per jaar. Maar nu is Van Galen bondscoach bij de mannen. En dus zijn die gouden tijden voorbij. En nu kregen we twee ton mee vanuit de startsituatie vanuit de KNZB. Uh, maar ja, goed, het heeft ermee te maken. Kijk, van die miljoen euro waar ik mee toen mee werkte, hadden we zeven ton of zo van de NOC NSF. En uh, we waren toen ook wel medaille -kandidaat. En uh, ja, je weet dat het NOC NSF heeft de focus neergelegd op uh, medaille uh, Dus dat betekent dat je je eigen broek moet ophalen en, uh, en dat je je eigen centen moet verdienen. En uh, daar zijn we druk mee bezig. Dus we willen niet achteruit gaan zitten en uh, zitten huilen met z'n allen. Maar juist uh, gaan kijken van, nou, hoe kunnen we dan zelf... Uh, dat sportbudget uh, vergroten om een goed trainings- en goed wedstrijdprogramma neer te zetten voor de boys. En zo zit de zaal op de SS Rotterdam vol met zo'n 50 mensen die al hun steentje hebben bijgedragen. Ik wil toch even een aantal mensen nog even in het zonnetje zetten. Ik heb Bas de Jong gezien. Bas, zit ga even staan als je wil. Top, Bas. Rogier van Veen, niet te vergeten. Rogier, waar ben je? Ja, hartstikke goed. Hans Mulder, waar ben je? Fred, directeur Burger King, waar ben je? Ik heb je gezien. Ja, kijk, Fred, hartstikke goed. Even later kwam Hans de Jong van het bedrijf Profile Dynamics aan de beurt. Zijn bedrijf analyseert het gedrag van werknemers in het bedrijfsleven. En hij geeft dus geld aan de waterpoloers. Nou, we doen ook in Herenveen, de sgsa sponsoren we bijvoorbeeld ook. Het is gewoon een ontzettend leuke sport om te zien... En eigenlijk, vorig jaar ben ik daar meer door gegrepen, als je er echt naartoe gaat en je ziet wat voor inspanning het kost, wat voor kracht het kost. Maar ook de inzichten die die mensen moeten hebben om te kunnen samenspelen, dat is een fantastisch spel. En ik denk zelfs dat je dat als metafoor kan gebruiken voor het bedrijfsleven. En daar hebben wij natuurlijk weer baat bij als we dat op die manier kunnen bekijken. Maar het levert de sponsors meer op. Zo kregen ze vandaag op de sponsorbijeenkomst een lesje van hockeybondscoach Paul van As. Ja, goedemiddag Waterpolo's. Ik ben Paul van de Hockeyers. Want Paul van de Hockeyers weet alles van koerswijzigingen en de weerstand die die oproepen. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met de hockeyselectie op weg naar de Spelen van Londen. De grote sponsoren, Robin van Galen noemt ze reisgenoten, krijgen nog meer terug. Hoe meer je betaalt, hoe dichter je op het team zit. Als je 2000 euro betaalt, of 2016 euro, gelieerd aan de Olympische Spelen van Rio... ben je dus aandeelhouder en voor bedragen vanaf 10, 25.000 euro word je reisgenoot. Dus als ik 20.000 meeneem, dan kan ik al met, met jullie reizen. Ja. Dan... 50.000 dat dan? Nou ja, voor 20 mag je mee naar Barcelona, voor 50 mag je mee naar Rio... Voor, uh, voor 2 ton mag je mee naar de Olympische Spelen als we ons kwalificeren. En we zeggen gekscherend ook wel eens, voor 50 dan mag je op de reservebank zitten en ben je wisselspeler... mag je mee op reis, als speler. Maar dat is gekscherend, hoop ik. Mag ik hopen voor jou. Nou ja, als de situatie zich voordoet, dan, uh, nee, dan... maar is dat echt zo? Ja, we lachen er nu om. maar Het is natuurlijk wel ook een serieuze kwestie... van hoe ver ga je in het binnenhalen, uh, in het binnenhalen van geld? Nou ja, kijk, in principe is, het geen serieus, is dit natuurlijk gekscherend bedoeld... maar het is meer om aan te geven dat we heel out of the box proberen te denken... om geld te genereren voor het topsportprogramma van de waterpoloers... Mm -hmm. En daar is het allemaal mee, bedoel, mee begonnen, zeg maar, uh, uit liefde voor de sport. En uh, ik weet dat het een hele lastige klus is, zowel sporttechnisch als financieel. Maar ja, ik heb ook altijd geleerd, als je niks doet, gebeurt er ook niks. En inmiddels heeft Van Galen dus al 50 kleine en een paar grote sponsoren gevonden. De teller staat op anderhalve ton per jaar. En als het aan de enthousiaste Van Galen ligt, worden dat er meer. En dan... Uh... Uh, ja, dan hopen we misschien wel tegen de 200 mensen in deze businessclub te verwelkomen. En zo moet het natuurlijk steeds groter worden, die sneeuwbal... om die gasten richting Rio te duwen... en, uh, en die jongens uh, ja, van de nodige faciliteiten te voorzien. Maar er is natuurlijk ook een reden dat NOC en NSF niet meer wil betalen. De waterpolers zijn geen medaillekandidaat. Sterker nog, ze staan twintigste op de wereldranglijst. Maar meedoen aan de Spelen is mogelijk, zegt Hans Nieuwenburg... Hij is een van de drijvende krachten achter het project. En zelf oud-Olympiër in het waterpolo. Wij kijken niet meer naar NOSC, wel of niet. Wij realiseren ons heel goed dat je weinig te vertellen hebt als je twintigste van de wereld bent. Met de huidige maatstaven. Dus we moeten gewoon het zelf doen. En het is ook, we stoppen ook gewoon echt met zeuren van we hebben geen geld gekregen. Want je moet het wel verdienen. Hartstikke goed. Maar we hebben ook gelukkig een aantal nieuwe aandeelhouders. Een aantal nieuwe reisgenoten die ik graag bij u even wil introduceren. In februari zullen de waterpoloers zich proberen te plaatsen voor het EK. En een jaar later volgt dan het WK. In 2016 wil Van Galen dan meedoen aan de Olympische Spelen. Van Galen doet veel om dat te bereiken. De badslippers gaan uit, het nette pak gaat aan. Alles voor het najagen van de droom. Nou, op dagen zoals vandaag voel ik me meer ondernemer, dat klopt. Maar uh, ja, in hart en nieren ben ik natuurlijk coach en trainer. En, uh, en uh, ben ik gewoon heel de week bezig, dagelijks uh, twee keer per dag met training geven en coachen. En dat vind ik het heerlijkst om te doen. Maar goed, uh, vandaag dan trek ik mijn pak aan en dan uh, ben ik ook ondernemer. Om uh, uh, zo goed mogelijk als ondernemer het product Heren Waterpolo te verkopen. Robin Vergara hoorde u in uh, gesprek met Steven Dalenboud. FIFA-baas Jozef Blatter mocht vandaag op bezoek. Bij wie dan? bij de paus. Franciscus Blatter kreeg begin deze maand te horen... dat hij op audiëntie mocht bij de heilige vader. Hedwig Zedek in Italië. Uh, was dit bezoek nou bedoeld om wat sympathie te kweken voor Blatter... of voor de paus? <laughs> ja, dat zou voor Blatter misschien wel aardig zijn. Maar de paus die ontvangt heel veel mensen... wil ook graag dicht bij het volk staan. Had vandaag ook de nationale rugbyteams, van Argentinië en Italië op bezoek. Is natuurlijk ook, uh, staat bekend als een groot voetballiefhebber. Een supporter van de club San Lorenzo in Argentinië. Dus zei Blatter ook, we spreken, we spraken dezelfde taal. Dezelfde voetbaltaal. Dus in ieder geval die sympathie, die dropen vanaf wel. Heeft u ook verteld wat er precies besproken is? Nou ja, het ging natuurlijk over hoe dat voetbal mensen verbindt. Hoe dat de sport verbroedert. En hoe dat de FIFA op de een of andere manier toch kan bijdragen aan, uh, ja, aan een betere wereld. Uh, wat de PAUS bijvoorbeeld belangrijk vindt in Israël. Tussen de Palestijnen en de Israëli's. Die allebei volwaardig en evenwaardig lid zijn van de FIFA natuurlijk. Maar politiek gezien niet dezelfde rechten hebben. Nou, Daar kan FIFA ook wel een beetje bij helpen. Uh, het WK in Brazilië natuurlijk volgend jaar. De PAUS ziet graag dat bij dit soort hele grote mega evenementen... Aandacht is voor een vredesboodschap. Dat er uh, aandacht, uh, hulp misschien ook komt voor de favelas in Brazilië. Nou, daar komt Blatter ook wel in meegaan natuurlijk. Hij heeft afgesproken dat bij de aftrap... Uh, in ieder geval een witte vredesduif uh, gelanceerd gaat worden. Uh, na elke wedstrijd zal de hand geschud worden... en uh, de vredesboodschap uh, gegeven worden aan elkaar, zeg maar. Maar het planten van een olijfboom, wat de paus ook voorstelde... afgaande aan de wedstrijden, dat leek toch wel wat uh, moeilijker. Dat duurt te lang, zegt Blatter, dus dat gaan we in ieder geval <lacht> niet doen. Ja. Uh, en als het over een betere wereld gaat... Hè, we hebben ze het ongetwijfeld ook over het WK in Qatar gehad... Ja, nou daar wilden de journalisten achteraf in ieder geval alles over weten. Blatter zelf wilde daar niet al te veel over kwijt. Wel, nou ja, dat hij natuurlijk zelf niet zo'n voorstander was van dat WK in, in Qatar in 2022. Maar uh, hij, ja, hij herhaalde eigenlijk dat het vooral Frankrijk en Duitsland zijn geweest die druk hebben uitgeoefend om dat daar te organiseren vanwege de economische interesse. Dat er nu kritiek is vanwege de slechte arbeidsomstandigheden. Dat er arbeiders om het leven zijn gekomen bij het bouwen. Ja, dat moet je niet de FIFA aanvrijden, vindt hij. Maar dat houdt niet uh, in dat de FIFA zich daar in ieder geval geen zorgen om maakt. Uh, nee, sterker nog, ze zijn er druk mee bezig. Ze hebben contact met Amnesty International, met vakbondsorganisaties. Ze houden de zaak daar nu al heel goed in de gaten. Uh, en, en trekken daar eventueel ook consequenties uit, als het, uh, als het niet goed gaat. En daar is echt een hele strikte agenda al voor. Luister maar wat, uh, wat blad erover zijn. Yes, we have to look what, what has happened. Uh, we have agreed That we shall now monitor the situation. I will have a first report to the executive committee now on the 4th and 5th of, uh, of uh, December. And in beginning March, beginning March, uh, we will assess the situation. Ja, klinkt nog niet echt hoopvol, hè? Zeg, <laughs> um, bij dit soort bezoekjes uh, wordt er meestal ook uh, een cadeautje gegeven. Wat had er meegenomen? Ja, niet alleen maar één cadeautje. Nou, hij kreeg, de Pauze kreeg natuurlijk een voetbal, de mascotte van het WK in Brazilië. Hij kreeg uiteraard een wit voetbalshirt met zijn naam, Francesco, nummer 10 erop. En heel bijzonder, een speciale editie van het tijdschrift de FIFA Weekly... met een special erin over de Pauze favoriete club San Lorenzo... En dat was voor de, voor de paus heel speciaal in het Latijn uitgegeven. Nou, dat was voor de vertalers uh, niet makkelijk natuurlijk. Al die voetbaltermen, uh -huh. dat, uh, zoals we die nu kennen, die bestonden natuurlijk helemaal nog niet. Maar toch voor het woord voetbal, daar hadden ze dan toch wel een mooi Latijns woord voor. Nou, dat is dan pediludum. Nou, steek die maar in je zak. Ja, dankjewel. Het Wieg bedankt. We blikken vooruit op het Eredivisie Voetbal dit weekend. Er zijn zes clubs die na komend weekend aan kop kunnen staan. PSV hoort er even niet bij, want dat staat achtste op vijf punten van de koploper Vitesse. Morgen speelt PSV thuis tegen Heer Veen. De Eindhovenaren hebben nog vijf wedstrijden tot de winterstop. En Coach Philip Cocu vertelt wat hij in die reeks wil bereiken. We gaan niet op één wedstrijd kijken, maar ik denk dat het belangrijk eikpunt is uh, tot aan de winterstop die serie wedstrijden die we krijgen. Dat we daar in ieder geval de stijgende lijn te pakken krijgen, zodat we alles is dicht bij elkaar. Dat we enigszins uh, meedoen. meedoen. Ja, uh, Guzinning komt dan hier, koffie drinken. Uh, je lacht al. Wat, wat, kun je er iets over? Is dat toetsen? De leermeester, de leerling. Gaat het over voetbal? Nou. Gaat het over invullen? Hoe ga ik met Toy om? Hoe zo? Nou ja, uiteraard gaat het over voetbal. Ja, want dat gaat is, het over goed over kan praten. gaat over jezelf Het gelang. gaat over van alles. We hebben natuurlijk uh, een, een hele goede band. Prettig samen. Ik ken elkaar al lang. En dan het is het ook wel eens uh, het is goed uh, om contacten uh, over alles en nog wat te hebben. En er wordt alles, ja, er wordt alles wel besproken. Ja. Dan heb je morgen bijvoorbeeld Van Basten... die begon uh, bij Heerenveen... die begon ook vroeg als coach... Uh, maakte fouten, gaf dat ook toe. Ben jij iemand die die fouten toe kan geven... als je ze maakt? Ja. Hoor, Kijk in de spiegel zo van, doe ik het goed? Dat is toch vrij normaal? Dat toets je toch misschien ook met Guus of met wie dan? Nou, dat toets je met, je, met jezelf, de mensen om je heen. Uh, soms met andere uh, trainers... Uh. Ik denk dat je ook niet te groot moet zijn uh, om als je iets fout doet, om dat toe te geven. Iedereen maakt fouten en dat hebben de spelers namelijk ook. En het is helemaal niet erg om je ook als speler eens een keer kwetsbaar op te stellen na een wedstrijd. Als het niet gelukt is of je hebt een fout gemaakt, nou, dat geldt voor en, uh, een trainer ook of een staf. Uh, ik pretendeer hier echt niet uh, uh, dat wij alles uh, goed doen. Uh, Vind je dat je in de kwestie Toijfone een fout hebt gemaakt? Nee. Vind je dat je te veel gewisseld hebt met je backs? Of met je spits, omdat een ploeg soms vertrouwen nodig heeft, duidelijkheid. Nee, ik voel dat niet als, als fouten, maar het was duidelijk te onderbouwen... waarom bepaalde keuzes gemaakt werden en soms moesten worden. Ja, want daar, daar hebben we ook mee te maken gehad. Philip Kokhu zei dat tegen Joep Schreuder. De naam van Van Basten viel al De coach van Heerenveen zei: zei: De Vriezen komen we dus naar Eindhoven. Arjen de Boer van Onder Friesland in gesprek met Van Basten. Ik kijk net even naar de ranglijst en ik denk... PSV, even kijken hoeveel ze staan. Er staan achter En eigenlijk sta je qua vliegpunten zelfs boven PSV. Verbaast u dat ook, dat PSV er eigenlijk zo slecht voor staat? Ja, PSV is goed begonnen en die hebben nu een wat mindere serie. En uh, ja, PSV heeft een selectie met uh, veel jonge jongens erin. Nou ja, een van de kenmerken van, van jonge jongens is dat ze uh, ja, wat wisselvalliger zijn. En nog niet ja, dusdanig gerijpt zijn dat ze... Uh, wedstrijden en, en, en moeilijke uitwedstrijden uh, ja, op, een, op een handige manier... op een ervaren manier kunnen uitspelen. Nou ja, dat is uh, de keuze die je hebt gemaakt als clubzijnde. De selectie is niet helemaal fit, maar wel zo goed als. Uh, Bogus van is weer teruggekomen, heeft het WK niet gehaald. Nordveld overigens ook. Hoe komt dat eigenlijk bij die jongens aan? Hoe komen die dan weer terug? Nou ja, die zijn natuurlijk uh, wel teleurgesteld geweest... maar die begrijpen ook dat, uh, dat ze nu weer bij Heerenveen zitten... en dat dat uh, nu weer uh, telt. Praat u dan ook met die jongens daarover? Ik heb daar wel met hen over gesproken, ja. Kijk, uh, Alfred was er natuurlijk heel erg bij betrokken. En Christopher ook, maar die, uh, ja, ook die banken, zat ja. toch wat meer uh, in de reservepositie. Maar ook voor hem is het interessant geweest. En uh, goed om te kijken, want uh, vroeg of laat komt hij in zo'n situatie. Dus ja, dat is op zich is dat uh, goed om dat van dichtbij mee te maken. Uh, Alfred die stond er middenin. En dat is natuurlijk uh, pijnlijk. En vervolgens uh, weet je ook dat uh, je gewoon weer verder moet gaan als uh, sporter. En uh, bij de volgende... Uitdaging In dit geval PSV uit. Dan heb je weer kans om dat uh, in ieder geval een beetje van je af te spelen. Marco van Basten zei dat. Ook Ajax speelt morgenavond thuis tegen Heracles. De Amsterdammers zijn niet goed uit de interlandperiode gekomen. Twee spelers raakten geblesseerd. Uitgerekend twee aanvallers. Siegterson bij IJsland en Siem de Jong in de wedstrijd van Oranje tegen Colombia. Rachdan Niemeijer was bij de wekelijkse persconferentie... en sprak erover met de coach Frank de Boer. Ja, het, het spitse probleem, hoe serieus uh, is dat nu, het aanvallersprobleem van Ajax? Nou ja, er zijn twee uh, jongens die daar in aanmerking voor komen, die zijn uh, geblesseerd. We hebben nog een alternatief, in ieder geval met Danny Hoessen. Dus, uh, die zal ook gaan starten. Ja, als je dan verder kijkt richting Barcelona, geldt dat dan ook voor die wedstrijd? Dat weet ik niet, dat hangt ook gewoon af uh, wat ik uh, morgen zie. Sien de Jong, dat is wel een uh, flinke strijd door de rekening natuurlijk. Ja, Kolbijn nou ja, ook in ieder geval. Uh, we weten hoe belangrijk het team uh, is geweest de afgelopen seizoenen. Het is niet voor niks uh, aanvoerder van het team. Dus ja, Het is wel een gemis, laten we duidelijk zijn. Maar uh, dat geldt ook voor Colbein. Ja, Leuk interlandvoetbal, hè? Ja, nee, ik heb het zelf meegemaakt als speler. En, uh, ja, jongen, soms heb je geluk en soms heb je wat minder geluk. En, uh, op dit moment uh, zitten wij aan de verkeerde kant van de streep met twee uh, gebaseerden die terugkomen. Luc de Jong die was deze week heel duidelijk over het feit dat hij toch wel eens dolgraag nog met, met Siem wil, wil spelen. Uh, ja, volgens mij staat die naam ook wel langer op, op lijsten van iemand om in de gaten te houden voor het geval dat. Uh, ja, 1-1 is bijna 2 in dit geval. Zo leek het. Ja, dus, uh, het is nog even ver weg. Maar we, we gaan natuurlijk uh, ook evalueren uh, komende weken. En dan gaan we bekijken of, uh, of dat nodig is of niet. Ja, maar is hij wel iemand die, die, die je binnen de, de plannen en de filosofie die jullie nu hebben kunt inpassen? Hij is wel een spits die, uh, denk ik, in ons spelletje wel past. Ja, ja, nou ja dat is duidelijk dan. Ja, maar dat is niet mijn prioriteit, zeg maar, de eerste keuze. Omdat ik vind dat, uh, hè, wat we net eigenlijk al gezegd hebben, met Sien, met Kolbein, met Danny Hoese, uh, met Bode en Krik iets die daar allemaal kunnen spelen in de spits. Uh, ik, ga nog, uh, ik kijk eerder naar rechtsbuiten bijvoorbeeld. Frank de Boer, de trainer van Ajax... dat morgen tegen Herakles speelt. Er is morgen ook Cambuur uh, tegen NEC. NEC, die laatste slaat, drie punten onder Cambuur. U begrijpt, de Vriezen willen dat duel absoluut winnen... want dat kan cruciaal zijn voor lijstbehoud in deze competitie. Maar er is wel een probleem... Kambuur scoort moeilijk. Al in acht wedstrijden maakte de Friese niet één goal. Rob Fleur praat erover met de coach Dwight Lodewegers. Iedereen roept altijd, Cambuur speelt leuk Dwight Lodewegers... maar daar koop je geen punten voor. Nee, was dat maar waar? Want als we dan uh, hadden we een hoop geld bij elkaar verzameld. Nee, dat, uh, ja, ik vind wel dat we aardig spelen. En ik denk ook dat dat een voorwaarde moet zijn. Hè? Als, je, als je punten wilt pakken, dat komt in onze gedachtegoed... voort uit goed voetbal willen spelen. Uh, alleen maar voor de hok, hok liggen en ballen wegtrappen, dat, uh, dat zal ook wel eens wat opleveren. Maar naar ons idee, niet genoeg. Dus als we dat, geen punten pakken, dan moeten we een manier vinden dat we dus wel punten pakken en meer scoren. Want daar, dat, dat, en daar komen we dus op. Elf goals voor, als je acht keer de nul hebt, omdat je niet scoort. Nou, wat kan je er als trainer aan doen? Ja, nee, nou, uh, uh, uh, uh, wij proberen zoveel mogelijk. Hè. Je kunt a zeggen van, uh, daar moet wat anders bij gaan komen. Dat we daar niet, uh, niet voldoende in zijn. Maar ja, met, met wat we nu hebben, daar kan je ook mee aan de slag gaan. Hè? Dus ja, we moeten ook, ook meer, de, meer mensen in die 16 meter krijgen. En daar moet je dan ook goede keuzes maken in die eindfase. Hè? Dus niet voor eigen glorie gaan of het niet zien. Gewoon weten van er komen mensen vrij. En dan ja, nogmaals de keus maken. Dat is het belangrijkste. Nu krijg je NRC op bezoek. Voor het eerst proef ik een beetje van die moeten we winnen. Nou ja, het, hele, het hele gekke is als wij als doelstelling hebben handhaven. Hoe je dat ook doet. Um, zou je zo'n wedstrijd verliezen. Dus als je, als je dat even als uitgangspunt neemt. dan sta je nog gelijk met een beter doelsaldo. Als je de wedstrijd wint. sta je zes punten voor met een veel beter doelsaldo. En dat is, dat is eigenlijk hoe wij ernaar kijken. En ja, natuurlijk is die wedstrijd belangrijk. En natuurlijk willen we die dolgraag winnen. En natuurlijk zit er ook wat druk op. Maar dat mag ook wel. Dat is ook, dat is ook geen probleem. Maar. Um, Kijk, die wedstrijd verliezen, dat is niet het einde van de wereld. Maar die wedstrijd winnen, dat is wel heel erg welkom, dat wel. toen ja, maar een paar koaltjes kopen, hè. Nou, dan trok ik mijn portemonnee gelijk open hier. The The saxophones say I should refuse you The cracked bells and washed out horns Blow into my face with scorn But it's not that way I wasn't born to lose you I want you I want you I want you so bad Honey, I want you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 But all their daughters put me down Cause I don't think about it When well, I return to the queen of spades And talk with my chambermaid She knows it. she's not afraid to look at her She is good to me And there's nothing she doesn't see She knows where I'd like to be But it doesn't matter I want you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 Bob Dylan met I Want You. Sparta heeft zich vanavond verzekerd van playoffs... aan het einde van het seizoen. Jong PSV pakte de periodetitel... maar mag niet meedoen aan playoff-voetbal. En daarom krijgt Sparta als runner-up dat ticket. De Rotterdammers wonnen vanavond 5-1 van Helmond Sport. De bezoekers eindigden de wedstrijd met negen man... want de keeper Wouter van der Steen kreeg na een uur direct rood. En niet veel later moest Dave Nieskens... met zijn tweede gele kaart ook naar de kant. En Sparta profiteerde er volop van Rob Fleur... met de winnende coach Adrie Bogus. Is er een last van je afgevallen, Adrie Bogers? Nou, het is natuurlijk wel lekker dat je zo wint. Uh, dan, uh, dan voelt het toch wat beter als de afgelopen dagen, moet ik zeggen. Uh, heb je je ook nog geplaatst voor de nacompetitie? Is dat extra uh, prettig? Nou ja, uiteindelijk gaat het om elke prijs die je kan winnen, moet je winnen. En uh, het is nu enigszins een hele rare constructie geweest waarin uh, Jong PSV nog tussendoor kwam. Dus, uh, maar dat wisten we op voorhand. Het allerbelangrijkste was dat we deze wedstrijd gingen winnen. Uh, gewoon voor onszelf en, uh, en dan eventueel voor een periode. Maar na, na zeg maar een slechte wedstrijd bij Jong Ajax was dit het beste. Was de druk groot? Nou ja, je voelt van buitenaf natuurlijk wel dat er allerlei uh, uh, dingen spelen met supporters en sponsors. Uh, maar ja, daar heb je uiteindelijk geen invloed op. Dus dan probeer je gewoon je ding te doen en uh, zorgen dat die gasten weer uh, goed het veld opgaan. Uh, nou ja, dat is behoorlijk gelukt. Ben je, heb je zelf getwijfeld over? Nou, dat, dat je misschien eens het kop van Jut zou kunnen worden. Nou, nee. Ik, ik weet wel op het moment dat het slecht gaat... dat er natuurlijk een uh, trainer vaak als eerste aanspreekpunt uh, hè, wordt gevonden daarin. Maar uh, ja, dat is ook inherent aan de job. en uh, Dat is niet altijd even leuk, maar dat weet je van tevoren. Dus uh, ja, je focust je gewoon op, op de dingen die je probeert goed te doen. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. de buitenstads gaan roepen... zie je wel onervaren trainers zullen toch een ervaren rot moeten nemen bij Sparta. Wat denk je dan? Ja, daar denk ik eerlijk gezegd niet zoveel over na... En, uh, ik ben gewoon met mijn ding bezig. En uh, ik ben hier op dit moment. En wat alle anderen daarover denken, ja oké. Uh, is het, het uh, afgelopen week is het hectisch geweest voor je? Nou, ik moet zeggen dat het uh, voor het team uh, relatief rustig is geweest. Uh, wij hebben gewoon ons ding kunnen doen. en We hebben wel wat geluiden meegekregen van de uh, van, van, uh, van acties. Maar uh, wij hebben gewoon prima ons ding kunnen doen. en uh, nou ja, dat, dat is uiteindelijk wel het belangrijke erin. Ja. Het was vandaag een knaankactie. Het zat helemaal vol. Uh, dat hield de gemoederen waarschijnlijk ook een beetje rustig. Ik weet het niet. Uh, misschien, misschien vanwege de crisis uh, dat ze dat hebben gedaan. En, uh, nou ja, het, het, het resulteerde in een goed effect, want het zat vol. Ja, ja. Uh, en je bent uh, nu de echte nummer 2, want alles wat naar je kwam werd allemaal verloren. Ja, ze zien maar uh, hoe moeilijk dat het is om, uh, om iedere week te kunnen winnen. En uh, zie je vandaag ook in de uitslagen dat uh, ook een Willem II en een Volendam daarin uh, ja, punten laten liggen. En uh, ja, dat, dat zal het hele jaar zo doorgaan. Ja, alleen die ploeg die bovenaan staat wint weer, hè, Dordrecht? Ja, hartstikke goed. Uh, complimenten naar Dordrecht. Dus uh, we zullen moeten proberen nog meer uh, ons best te doen om uh, te zorgen dat we in kunnen lopen. Maar het zal niet makkelijk zijn. Nou, uh, zekerheid heb je. Je hebt in elk geval iets bereikt waardoor je kan promoveren. Ja, nou ja, dat is, dat is misschien wel dat is een geruststellende gedachte... voor alle mensen die bij Sparta betrokken zijn... dat we in ieder geval weer kunnen spelen om, uh, om naar de eredivisie te komen. Adrie Bogers, de trainer van Sparta. Jong PSV pakte dus de tweede periode titel... de belofte uit Eindhoven speelde 2-2 gelijk tegen Almere City. Maar ik zei het al, volgens de reglementen mag Jong PSV niet meedoen aan de nakompetitie. Rachna Niemeyer was vanavond bij, 3000 andere toeschouwers ook. En Rachna sprak vooral uh, vooraf al met de trainer Dario Kalesic. Nou, het is uh, voor mij persoonlijk uh, ja, uh, uh, weer leuk dat ik gewoon weer, weer uh, yeah, persoonlijk heb uh, bevestigd. Dat, uh, yeah, dat, dat, dat die succes met de Graafs gewoon niet uh, uit de lucht is gevallen. En dat het gewoon een ja, structurele werk daarachter zit. En uh, het is fantastisch dat wij gewoon eigenlijk met zeer beperkte middelen, ook nu bij PSV, gewoon uh, ja, hier staan waar we nu staan eigenlijk en spelen waarvoor we spelen. Het is een curieuze avond in het Philips stadion, want bij een puntje tegen Almere City is PSV, jong PSV wel te verstaan, periodekampioen. Daar waar ze in pakweg Muiden een week in de war zouden zijn van een wedstrijd als deze, geldt dat zeker niet voor PSV. Vertelt de trainer die het klappen van de zweep kent. Dario Kadezic promoveerde een aantal jaren geleden nog met de graafschap. Maar deze wedstrijd neemt toch een ander plekje in dan toen. Ja, maar we ben wel, wel trots op de jongens en uh, dat wel. En uh, hoe zij hebben opgepakt, want uh, laat het even duidelijk zijn. En, uh, ja, dit hebben we misschien verwacht uh, ja, nou, over na één jaar of anderhalf jaar... als we gewoon ook rustig kunnen doorselecteren. Eerste jaar door, uh, door uitvoetballen En dan aan het einde van het seizoen even goed even gaan zitten. Evalueren, kijken met wie we het tweede seizoen willen instappen. Hoe we onze team sterker kunnen maken. Maar ja, je ziet het gewoon uh, dat, dat in de tweede periode al uh, uh, dit is ontstaan. En dit is gewoon hartstikke leuk voor de jongens. En, uh, want uh, dat zij gewoon een, uh, zij hebben ongelooflijk hard gewerkt. Uh, heel veel... Uh, Heel veel zweet uh, uh, uh, achterlaat op het trainingsveld, maar ook, ook heel nauwkeurig geluisterd in de videolokalen. Video Zodat zo uh, ja, ze dit hebben gecreëerd, is fantastisch voor hen. Dit is heel goed voor de ontwikkeling van jonge spelers, omdat je, je hebt moeilijke situaties waar je onder druk staat, omdat je in de onderste region van de jubiliek staat. En veel mensen kijken en denken aandacht, je wordt erop aangesproken. Nou, en nu heb je de keerzijde eigenlijk twee maanden later. Dat zijn natuurlijk geweldige momenten voor, voor de spelers. Soms lijkt PSV meer op Ajax dan het misschien zou willen. Want ook bij de jonge belofte uit Eindhoven draait alles om opleiden. Dat zei Philip Cocu eerder op de dag al op de persconferentie van het grote PSV. Het, het mooie eraan is eigenlijk omdat ze uit een, uit een positie kwamen waar ze het heel moeilijk hadden. Uh, soms best goed spelen, maar of soms niet het resultaat halen. Op sommige momenten werden ze fysiek overlopen. Terwijl we ook met z'n allen hier de rust bewaard. Dus Geef de spelers en het team de kans om zich te ontwikkelen. En na een aantal goede resultaten dan krijg je die groei. En uh, ja, dat ze nu in staat zijn om de periode titel te halen is geweldig. Dus een, uh, het is een compliment voor de staf eigenlijk en ook voor de spelersgroep uh, zelf. Nigel Petrams in het doel. Van rechts naar links gaat Stanislav Manolev spelen, uh, Menno Koch, uh, Gyotter Henderson en uh, Sander Heesakers, Thomas Horsten, Varsad Noor en Clint Leemans, Elvio Ovebeek, Rijvloed en Mohamed Rai. Klinkt het lekker zo hoor? <laughs> Heerlijk. <laughs> We zullen zien. Rijvloed, 2-2 periode titel, ja mooi doelpunt. Hard ook. Dat was de enige kans om hem, ja, denk ik, zo binnen te krijgen. Ja, hij deed precies wat ik wou. Er wordt nog recht, recht gevierd. Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat ook wel logisch is en dat het ook wel moet. Bedoel, we zijn allemaal sporters, we zijn allemaal winnaars. En het is toch wel een soort van een prijs, ook al kunnen we niet promoveren. Het is toch een beloning naar onszelf en naar de staf en eigenlijk naar heel PSV. Dat we op de goede weg zijn. En, uh, ja, het harde werk heeft, nou heeft ons echt beloond. Ja, jij scoort, en als ik goed gerekend heb, ja, pakt Sparta dan in ieder geval de deelname aan de na-competitie? Dat is ook een opsteken voor je vader. Ja, dat is eigenlijk twee vliegen in één klap. Uh, ja, dat is, uh, hoeveel hebben ze gedaan? 5 1 of 4 1 volgens mij. Uh, Oké, okay, ja. Dat is dan, uh, ik ben blij voor hem. Uh, dat hij dan uh, gewoon deelnam, want ik kunnen hem ook het allerbeste. En, uh, dat moet wat... je ook wel gebruiken, geloof ik. Ja, is, winnen is altijd lekker. Dus het komt allemaal wel goed. Ja, hoe, hoe gaan jullie nou dat seizoen verder uh, spelen? Want ja, promoveren kan niet. Uh, na de competitie mag ook niet. Je zal het uit jezelf moeten halen. Ja, maar ik denk dat, dat, ook, uh, dat onze groep ook zo is. En onze technische staf met de trainer Carlis, die hamert er ook echt op. En uh, ik denk dat hij op dit moment uh, de, echt de juiste trainer is op de juiste plek. En, uh, hij weet je dus heel kort uit nog waarom? Ja, trainer is, uh, hij als elke wedstrijd weer te motiveren. En, uh, hij zit kort op ons, maar dat is ook heel goed voor, ons, voor onze leeftijd en voor onze. Uh, ja, voor onze ontwikkeling, als voor in de toekomst. En, uh, ja, wij zijn uh, heel erg tevreden met de trainer. En, uh, ja, ik denk dat hij prima doet. Wanneer is jij het eerste? Ik hoop zo snel mogelijk, maar ja, ik moet gedeeld hebben. En, uh... Daar zullen de kansen denk ik vanzelf wel komen. We hoorden een reportage van Ragnar Niemeyer over jong PSV Almere City. Het werd 2-2. Fortuna zit uit Dordrecht, de koploper werd 0-1. Volendam-Emmen 1-5. MVV de Graafschap 2-1. Willem 2, Jong Twente 1-2. Den Bosch versloeg Jong Ajax met 4-1. VVV tegen Telstar 1-1. En Eindhoven-Os 2-1. En tenslotte Achilles 29, Excelsior 0-0. Dordrecht aan de kop 41 uit 18. Zeven punten meer dan Sparta 34. 2018. En Eindhoven is derde met 33 punten. Thijs van den Brink zit al klaar om het volgende uur met het oog op morgen te presenteren. Langs de lijn. Morgenmiddag terug om half vijf met het Sportforum. Dionne de Graaf zit hier dan. Prettige avond nog. 10 jaar Casaluna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Zometeen vanaf middernacht met... Klaas Drupsteen. En ik praat twee uur lang met mijn drie favoriete gasten van de afgelopen tien jaar. Dat zijn auteur Karin Spink, filosoof Ger Groot en psychiater Glenn Helberg. We praten over de toekomst van Nederland en hoe kwetsbaar we zijn. Tien jaar Casa Luna. Zometeen vanaf twaalf uur op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Wat kan ik doen? Kindermishandeling stopt nooit vanzelf. Bel gerust voor hulp en advies. 0900 123 123 0. Vijf cent per minuut. Of kijk op voor eenveiligthuis.nl. Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor? Dit is Radio 1.